Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Jobboot met het NOS journaal. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa begint een grootschreefse operatie om 15.000 gestrande Duitsers op te halen uit Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Dat melden Duitse media. Voor die actie worden 50 vliegtuigen ingezet. Die vertrekken in de loop van de dag en keren morgenochtend terug. Voorlopig is het Duitse luchtruim in elk geval nog tot twee uur vannacht gesloten. De KLM vliegt vandaag gestrande passagiers terug uit Curaçao en uit Suriname. Daarvoor worden twee toestellen ingezet. Omdat er nog geen besluit is over het Nederlandse luchtruim... is nog niet zeker in welk land de vliegtuigen zullen landen. Oudminister van der Laan wil burgemeester van Amsterdam worden. Hij is niet langer beschikbaar voor de Tweede Kamerlijst van de Partij van de Arbeid. De 54-jarige Van der Laan was minister van Wonen, Wijken en Integratie. Hij zat eerder acht jaar in de gemeenteraad van Amsterdam. Kort na de val van het kabinet zei Van der Laan nog dat hij graag kamerlid wilde zijn. De burgemeesterspost in Amsterdam is vrijgekomen door het vertrek van Job Cohen naar Den Haag. De SGP vindt dat de subsidies voor kinderopvang en de publieke omroep fors omlaag kunnen. Dat staat in het verkiezingsprogramma. In totaal wil de SGP de komende kabinetsperiode 18 miljard euro bezuinigen... De publieke omroep zou nog maar één televisiezender en twee radiozenders in de lucht moeten brengen. Bezoekers van theater, concertzaal of museum moeten van de SGP meer gaan betalen, zodat de cultuursubsidies met 20% omlaag kunnen. De Iraakse premier al-Maliki zegt dat de leider van Al-Qaeda in Irak is gedood. Het is de Egyptenaar al-Masri. Hij zou zijn gedood door regeringsmilitairen tijdens een gezamenlijke operatie met de Amerikanen. Het Amerikaanse leger heeft het bericht van de Iraakse premier bevestigd. Bij de actie in Noord-Irak is ook een andere leider van Al-Qaeda gedood. Het weer vanavond in het noorden toenemende bewolking met morgenochtend wat regen. Verder morgen bewolkt met temperaturen tussen 8 graden op de wadden en 14 in het binnenland.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 zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed heeft gestaan, draagt sporen van een vuil. Verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete vergaan de wapens waar wij toen mistreden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Lang zon maan tot aan het ochtend blauw. Mijn lieveling, ik hou van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Want jij kent mijn zwakke plekken wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd, maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En zo hebben wij dan toch geleerd: je kunt altijd opnieuw beginnen. heel mijn hart en ziel hou ik van jou van zon en maan tot aan het ochtend blauw mijn lieveling, ik hou van jou wij hebben zoveel jaar gestreden tegen elkaar en met elkaar maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij huilt te lang niet meer zo snel. Ik laat me niet zo vlug meer gaan. En toch, we houden onze woorden binnen. Maar al beheersen wij het spel, één ding blijft toch altijd bestaan: de zoete oorlog. Aan het minnen, ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Lang zon en maan tot aan het ochtendblauw, mijn allerliefste lieveling. Jacques Brel, daar is het officieel voor uh, geschreven. En uh, Nijg en Knapper, zij hebben het vertaald naar het Nederlands. Ik hou van jou, heet het dan ineens. En Ben Kramer heeft het op een cd gezet. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig, Franstalig. U weet het, hè? alles kan hier voorbij komen. Oud en nieuw. Ik heb van alles weer een pet over u in deze uitzending. U herkent het wel, hè? Glenda Peters, een dame die in Nederland even wat successen gekend heeft. En misschien is dit wel haar grootste hit geweest... They are fly away. Leave your love to this What more can I'll fly away Leave your love to yesterday What more can do Fly Away, Glenda Peters Ik zeg ervan, het is een uh, nummer wat uh, voor haar bijna geschreven is Jennings en Sample zij schreven het voor Night Music, zo heet de platenmaatschappij waar zij het voor geschreven hebben Ik weet dat het nog eens een keer uitgevoerd is door iemand anders, maar wie was het ook alweer? Dit zijn in ieder geval Saskia en Serge Ik pluk de mooiste ster uit het heel land Ik pluk de mooiste bloem uit het diepste dal vlieg naar de horizon door het hemelsblauw. alles wat onmogelijk lijkt doe ik voor jou ik hou je stevig vast laat je niet meer gaan ik kus je liefst de lach en elke traan en ik wil bij Zolang ik leef, omdat ik grenzenloos veel van je geen, Als jij me eventjes maar aanraakt, dan voel ik me sterker en nooit zal Je zegt, je zeg ik maar van jou Het is ongelooflijk Wat liefde doet Ik ben een ander mens Ik voel me goed Mijn leven zonder jou Was kil en graag, Jij geeft me zekerheid ik hoor bij jou als jij me eventjes maar aan. Albert Hammond, hij heeft het geschreven: als je zachtjes zegt, zegt, ik hou van jou. Ja, dan natuurlijk wel in het Engels. Hè? En dit, dit zou ook een uh, mirakel zijn, hè? u heeft het misschien wel gehoord. Uh, Garden, hij zegt van ik ga me een beetje terugtrekken uit de publicity. Uit de publiciteit. Hij gaat een klein huisje kopen in Amsterdam. Geen publiciteit meer. Dat is echt een wonder. And to follow down the road Of wandering despair Then like a wave of sunshine You appeared just like a vision And opened up your heart And made me live again You're all I ever wanted In a miracle life so wonderful with everything you do. You're all I ever wanted in a miracle. I, I do believe that there's a reason to love. night as I lay sleeping, I forget that you are near me, and awake to find you lying, so close and so secure, I never had this feeling of such deep, profound devotion, it beckons to my soul. Misschien bedenk ik me nu pas ineens hoeveel Nederlandse producties er in deze uitzending zitten. Want dit is ook weer onmiskenbaar Nederlandse. Hans van Eyck, hij schreef het met schilderwoord voor Danny de Munk: Vrienden voor het Leven. Daar was je dan. stop De vrienden voor. En tegenwoordig is hij meer te zien in uh, allerlei uh, musicals dan dat hij... Nou, hij heeft eigenlijk pas geleden nog een uh, cd uitgebracht, als ik me niet vergis. Hè? Laten we nog maar eens even doorgaan met uh, Nederlandse producties. Ik heb er nog een paar voor u in petto hoor. Dit is een dame die we ook al heel lang niet meer gehoord hebben. Wilke Alberti en samen zijn... Peter van Asten en Ruud de Pois geschreven het. Met je praten Want het verwart me Wat er met ons twee gebeurt Heb jij dat ook Gevoel van angst Dat je bekruipt Als je alleen bent Want het is alsof De dagen zonder jou Zo hol En bijna leeg zijn Van onrust dat het niet voor altijd door kan blijven gaan, zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen is sterker dan de sterkste storm Gekleurder dan het grauwe om ons heen Want samen zijn Ja, samen zijn Dat wil toch iedereen Voor altijd door kan blijven gaan door die gevoelens. Heeft hij bent, dan kunt u zich haar vader ook nog wel herinneren... ...Willy Alberti. En ze hebben samen ook nog wel eens ooit wat liedjes op cd gezet hoor. Ik heb nog een zanger hier uit Nederland... Stellaart en Meulendijk. Zij hebben vaak voor deze man geschreven. Nou, jongeman mag ik eigenlijk niet meer zeggen... Hè? ...want hij had toch ook al een eentje in de 60, hè? Ik hou alleen van jou. Dat zei Rob de Nijs... Ons heeft een keer ver van huis een hart verloren. Een van ons zoekt steeds weer naar een liefde zonder woorden. We zijn eeuwig op reis, tussen een hartstocht en heimwee. Een vreemdeling blijft altijd één van ons twee. Love has made me restless, like a dream, always in motion. Even when you leave me, I wanna reach across the ocean. Whichever way you go, it's got to be my way. To, to feel Just to follow our heart het gezongen met, met, met, met... Och die naam van die dame, die brandt op het puntje van mijn tong. Ik weet dat ze gezeten heeft in The Bold and the Beautiful. Rob de Nijs en... Mm, mm, mm, ja, hoe heet die, die dame nou ook alweer? Deze naam, die ken ik wel. Piet Veerman. Hij zingt een liedje wat ooit geschreven is door Roy Orbison. U kent het beslist wel als je de eerste toon hoort, hè? Blue by you. so bad I got a worried mind. I'm so lonesome all the time Since I left my baby behind On blue bayou Saving nickels, saving dimes Working till the sun don't shine Looking forward to happier times Sunrise Through sleepy eyes How happy I'd be I'm gonna see my baby then. I'm gonna be With some of my friends Maybe I feel Say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 nou, vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van die jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was op dit. Ik heb tranen gelachen, zo gedaan en tenslotte tevreden, het licht uitgedaan.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 Slotte tevreden, het licht uitgedaan. De stem voorspellen een ochtend in maart, die fluistert, te lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. slotte tevreden het licht uitgedaan ik heb tranen gevolgen en zo gedaan en slotte tevreden het licht uitgedaan het licht uitgedaan Hij was in de hemel 7, in de zevende hemel deze uur is met tranen gelachen. Dat heb ik ook wel eens zo nog niet zo lang geleden. Echt in mijn broekjes van het lachen. En wat er gebeurd is, dat vertel ik u nog wel eens een keertje. Maywood Mother. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine stand the way Goed, ik heb ook nog een cd uit de kast getrokken van de formatie Bluff. De cd heet gewoon Oktober. Is in oktober vorig jaar uitgekomen. In 2008 trouwens al hoor. De vlam blijft altijd branden. De olie raakt nooit op. In de lamp hier op mijn tafel. Licht werpt op mijn handen En het lege veldpapier Lees goed wat ik je schrijf Want ik kan het maar één keer Ik heb de kracht niet meer Maar de vlam blijft altijd branden Dat ik wil dat je mijn naam weet En dat je weet van mijn gevoel En dat je weet wie ik ben Omdat ik wou dat ik een ander was Omdat ik wou dat ik bestond Bestond voor jou Blijft altijd branden, maar het boek moet ooit eens dicht. En de lamp hier op mijn tafel verwarmt mijn stramme handen. En zet de pen op het papier. Ik weet wat ik je schrijf Een liefdesbrief uit vanop Gij moet uit mijn lijf Maar de vlam blijft altijd branden Ik schrijf je dit Omdat ik wil dat je mijn naam weet En dat je weet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 Want Verstappen heeft in de jaren negentig twee kleine hitjes gehad. En hij is gewoon doorgegaan met het maken van zijn muziek. Nu heeft hij een CD uitgebracht in het Brabans dialect. En Brabocana, zo noemt hij de CD. De de vitrage, als op wil staan. De vogel sturt over de stranden Ze trekt uit pure groeien, er beste klingel aan. Zo'n dag, mijn haar, ken ik maar stuk. Zo'n dag aan de rand van het geluk, ze is altijd goed, goed voor een glimlach. Altijd goed, en de dag mee te beginnen, ze is altijd goed. Voor een... Heur glimlach op je net flits, wil je maar niet kwijt. Je denkt daar hoe ze lang lekker mee vrij. Maar soms reageert ze zo'n banaal En dan krijg ik weer een kilo mijn Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. En dan. Okay. dynamiek als ze op een streep staat De zoekles van haar lippen als ze met je praat En de indruk die ze steeds op een beetje zachter laat De hele wereld is op mij aloers En een leven zonder haar is zo platvloers Ze is altijd goed Goed voor een glimlach altijd goed, een nieuwe dag mee beginnen. Ze is dus altijd goed. De... Altijd in en altijd goed voor een glimlach. Deze formatie en dan heb ik het over Change of Key. Het zijn mensen uit de popmuziek, maar soms dan maken ze ook wel eens country hoor. Of zou het net andersom zijn? Home is where the heart Home is. Heart is. ZANG Als u mij een beetje kent en u bent vaste luisteraar van het programma Muziek Karier of het programma Country Track, dan weet u dat ik eigenlijk niet zo'n uh, zo fan ben van één zelfde zanger of zangeres. Ik ben wat dat betreft heel uitgebreid. Maar van deze dame, Treintje Oosterhuis, heb ik zo ongeveer alles in huis. And as I'm concerned. Glad I got the chance to say That I do believe I love you And if I should ever go away Well then close your eyes and try To feel the way we do today And that if you can remember Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure, that's what friends are for, for good times and bad times, I'll be on your side forever. That's what friends are for Well you came and opened me And now there's so much more I see And so by the way I thank you And then for the times when we're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 Een van Nederland's eerste protestzangers was en is nog steeds Armand. Omdat hij 50 jaar werd is er een cd uitgebracht, een dubbele A met al zijn grootste hits. Maar liefst 32 tracks zijn er terug te vinden. Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in Jij was, zoals we dat noemden, het materialistische type Maar daar heb je nu verrek weinig meer van Je bent nu net zo idealistisch als ik Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan Ben ik te min, ben ik te min, omdat je ouder dan de mijne Ben ik te min Ben ik te min Omdat je pa in een grotere kar rijdt Dan de mijne En toch wil je blijven Maar je pa die wil het niet Ik denk dat je beter kunt gaan en je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je man? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik. Over de studie van je broer, door je lul. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer? Maar ben ik daarom te min. Ben ik te min omdat je ouders meer voet hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa een grotere kar dan de mijne? Maar kijk uit, je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat als je lichamelijk maar niet zo erg belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je dan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan nou, zo so de middie maar op. Want het is echt niet dat ik niets om je geef. Maar zo. Duw je je hoofd in een strop En ben ik nou te min Ben ik te min Omdat je ouders Meer poen hebben Dan de mijne Ben ik te min Ben ik te min Omdat je groter grotere